Lang gezellig aan de zwier Dat gaat alleen wat rustiger dan onder de rivier. Toch gaan ze elke avond met z'n allen naar de kroeg. En zingen: van daar gaat die weer tot morgenochtend vroeg. Wat een hoorderling die zegt: bij ons vieren de eieren. In het zuiden, ach het geeft geen ene fluit Je trekt gewoon een kieltje aan en gaat dan door het lint Wat kan het je dan schelen wat er ander ervan vindt? We zingen allemaal in onze eigen taal En een zin -zin Minuten over tien. Terug bij uh, Zandvoortse Zaken op zaterdag. En dit uur uh, zijn er ook weer een heel aantal onderwerpen wat de revue passeert. Onder andere de uitslag van de 30393 prijsvraag. En het item van afgelopen week. Het sluit dus aan bij vraag 2 van de prijsvraag. En uh, ja, heel toepasselijk eigenlijk. Dit plaatje had er uh, ook van alles mee te maken waar u net konden luisteren. En uh, tot slot hebben we dan om half elf de weekendtips. Voor al die mensen die nu hun bed uitkomen, nogmaals een hele, hele goede morgen gewenst. Het is heel erg koud buiten, dus blijf maar lekker binnen en luister naar CFM. En wilt u nog meedoen met onze 30393 prijsvraag, dan herhaal ik nog even voor u de vragen. Vraag 1, vanaf hoeveel minuten dat een trein te laat arriveert of weggaat, dat is nu 4 minuten, maar in de toekomst, wat wordt dan door de Nederlandse spoorwegen als vertraging aangehouden? Dat is nu dus 4 minuten, maar wordt in de toekomst minder, hoeveel minuten dan wel? Vraag 2, welke feestavond is voor vanavond hier in Zandvoort afgelast in verband met alle verwikkelingen rond de Golfoorlog? Je minder maar ook daar? Precies, en vraag 3 de titel van de plaat van Julie Cruise, die thans in de top 40 staat. Bel naar 02507 30393. Op deze Zandvoortse Zaken op zaterdag uh, zijn wij uh, bijna helemaal wakker. U hoorde net even iets, nog een vertraagde reactie. Maar we hopen u ook allemaal wakker te krijgen met uh, fantastische muziek. Met onze 30393 prijsvraag die uw hersenen aan het werk zet. En natuurlijk met allerlei onderwerpen. En uh, zo direct uh, kunt u dus onder andere luisteren naar de weekendtips. En dat zijn er weer talloze. En naar het item van afgelopen week. Maar zo direct eerst eventjes de uitslag van de prijsvraag. Maar toch nog maar even bijkomen met muziek. En we hebben iemand aan de telefoon die mogelijk de goede antwoorden weet op onze 303-93-prijsvraag. En dat is Dennis. Dennis, ben je helemaal bereid? Ik ben bereid, ja. <laughs> ja. Kun je iets over jezelf vertellen? Je heet van je achternaam Waaier. Ja. En woon je in Haarlem? Ja. En in het centrum of een beetje daarbuiten? Uh, nou een beetje daarbuiten, in Schalkwijk. In Schalkwijk, nou toevallig, daar komen wij ook vandaan. Mooi hè, daar? Ja. <laughs> gaat, denk je, Gaat. Dennis, luister je vaak naar CFM? Ja, regelmatig. En wat vind je ervan? Uh, ja, wel goed. Goed zo, goed zo. mag je wel even vier keer herhalen hoor, Dennis. <laughs> Doe je niet natuurlijk. Nee. Ja, wel goed. Oké. Okay. Dennis, uh, ik ga de vragen stellen. Kan het? Ja, kan. Daar komt hij. Vraag 1 was, vanaf hoeveel minuten te laat komen, uh, worden binnenkort uh, de treinen van de NS geregistreerd als vertraagd? Twee minuten. Heel goed. Vind je het terecht? Uh, ja... Ga je wel eens met de trein? Nou ja, uh, soms. Niet echt vaak. En dan ga je zeker niet met de trein omdat dat zo vertraagd zijn, of niet? Uh, nou, soms zijn ze ook wel eens weer te vroeg. Ja, dat is, waar, dat is waar. Dan gaan we maar door met vraag 2. Wat voor een feestavond is vanavond afgelast in verband met de Golfoorlog hier in Zandvoort? Uh, de carnavalsoptocht. Ja, ja, een heel groot carnavalsfestijn. Weet je ook waar dat plaats zou vinden? Nee. In Grandorado, zeg je dat wat? Uh, ook niet, nee. Dat is een uh, heel groot park hier in antwoord. Weet je het echt niet met allemaal huisjes en een nee. groot subtropisch zwembad? Nee? Nee. Nou, moet je gauw eens een keertje komen kijken. Sorry. En dan vraag drie. De technicus uh, kan hoop ik uh, nog even de cd instarten. De titel van deze plaat van Julie Cruise. We laten hem eventjes lopen. Mag je nog even denken? Die is het niet, maar van Julie Cruz, uit de top 40. Weet je hem? Uh, de titel is Falling. Ja, weet je ook op welke plaats die staat in de top 40? Uh, uh, moet ik even kijken, ik even... Kijk je even. Zoek, zoek, zoek. Uh, nummer 28. Heel goed, fantastisch Dennis. Nou, eigenlijk heb je al twee VVV-bonnen verdiend, hè? Ja, Oké. Nou, <laughs> ja. ja. Je krijgt ze toegestuurd. Ik hoop dat je naar ons blijft luisteren. Doe ik. En uh, tot de volgende keer Dennis en heel erg bedankt voor het meedoen. Oké. Okay. Dag. Doei. ...en is nogmaals van harte gefeliciteerd met je VVV-bon... ...naar aanleiding van de 30393-prijsvraag. En vraag 2, die dus betrekking had op het lokale nieuws... ...ging over het carnaval dat vanavond zou plaatsvinden hier in Zandvoort... ...en dat in verband met de golfoorlog in zijn geheel is afgelast. De carnavalsvereniging De Schuimkoppen heeft dit zelf onlangs bekendgemaakt... ...en dat besluit werd genomen in overleg met de burgemeester van de Heide... ...en de directie van het Grandorado Bungalowpark. Het publiek dat al kaarten heeft gekocht voor deze tropische feestavond vanavond kan zijn toegangsbewijzen weer inleveren en krijgt zijn geld terug. Het kindercarnaval dat op zondag 10 februari aanstaande plaatsvindt in het Stekkie gaat wel door. Maar iemand die daar eigenlijk alles van af weet is de voorzitter van de carnavalsvereniging Schuimkoppen, de heer Paul Eldering. Meneer Eldering, welkom bij CFM. Ja, dank u. Ja, het is allemaal eigenlijk een beetje triest gebeuren, hè, dat het niet doorgaat. Ja, nou ja, helaas, hè. Ja. Het, is, het, hoort, het hoort er eigenlijk niet bij, nee. maar het is natuurlijk in de huidige situatie zoals het er nu voor staat, vinden we het gewoon niet prettig om feesten gaan vieren als er ergens anders natuurlijk behoorlijk wat rottigheid aan de hand is. Ja, was uw hele vereniging het daarover eens? Ja, daar waren we het gewoon vrijwel unaniem over eens. En, heel simpel. Ja. En had u al veel aan voorbereiding gedaan? Ja, daar zijn we natuurlijk al uh, dik een jaar mee bezig. Ja. En uh, levert dat nou niet problemen op uh, met uitgenodigde artiesten en zo? Nou, in dat in zoverre natuurlijk dat geeft altijd problemen. Er zit uh, nog één hiëat in, maar dat is uh, waarschijnlijk ook wel te op te lossen. En, uh, dus ik, ik neem aan dat uh, uitgenodigde artiesten er wel begrip voor hebben. En uh, heeft dat uw inziens ook uh, de Zandvoort in het algemeen? Ja, toch ook, uh, toch ook, wel, hoor. Toch ook wel hoor. Maar het, het probleem zat er natuurlijk ook erin. Kijk, vorig jaar we net, uh, zijn we gestart met die grote feesten. Toen hadden we de beschikking over de grote ruimte van de Kramp Plas. Ja. Daar konden zo'n uh, 1500 tot 2000 mensen in. Daar zijn we toen vorig jaar mee gestart. En dat, is, uh, ja, dat heeft zo'n beetje opgelopen tot een 11-1200 mensen. Ja. Maar vanwege die verbouwing die er allemaal plaatsvond... ...zaten we nu natuurlijk met het, het, het probleem dat we naar een kleinere ruimte gingen. Ja. Als zodanig kleiner konden toch altijd nog wel zo'n 600-700 mensen in. Maar aangezien er nogal wat verenigingen naartoe kwamen... ...zaten we, plus de parkbezoeken zaten we eigenlijk al aan het totale aantal. Ja. En dat houdt in zover natuurlijk verband dat we... Uh, qua kaarten aan zandvoertuigen, maar een beperkt aantal hadden. Ja, ja, ja. En... Maar... Ach, ach, het is allemaal op te lossen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Wij hebben in elk geval namens CFM begrip voor... Ik vind het ook moedig trouwens dat u zo'n beslissing heeft genomen. Um, ik heb toch nog een vraagje... dat kindcarnaval in het stekkie, 10 februari... Ja. dat gaat wel door. Waarom hebt u dat wel gedaan? Nou, we, willen gewoon dus, uh, we zijn gewoon van een standpunt uitgegaan... dat we kinderen in deze hele misere... die er op het moment leeft... toch niet direct... Uh, met de pen op hun neus willen drukken en daarmee laten confronteren. Dat is eigenlijk de opzet, een beetje. De kinderen moet je toch wel de vreugde geven van het, uh, het totale gebeuren, het carnaval. Ja. En wat gaat u op die 10e februari allemaal doen met ze? Nou, we hebben in hoofdzak uh, artiesten vastgelegd. We hebben een showband hadden we, dat het zal waarschijnlijk niet doorgaan omdat die met de, met de grote kinderoptocht, tenminste de grote optocht mee zal lopen. Die laten we uh, vervallen, maar daartegenover hebben we Bram Biesterveld, we hebben Fritsie Duikelaar, dat is een uh, ja, entertainer, dat is, dat is altijd wel leuk voor de kinderen. Ja. En dan hebben we dus gewoon de, de prijzen, prijzenuitreiking, toch voor de leukste kleden, de origineelste. Et er zijn verschillende prijzen en ze krijgen allemaal attracties. Ja, dus echt de buitenoptocht gaat niet door, maar nee. binnen wordt er nog feest gevierd. Ja, ja. ja. kijk, je, hoeft, je moet de mensen ook niet verplichten dat ze naar een of andere feestvreugde uh, moeten kijken. Nee, ik of moeten toegaan. Ja. Kijk, in een gesloten ruimte kan je altijd natuurlijk zeggen van, uh, ja, dan mag je in wanneer je zelf wil. Ja. Nou, ik wens u uh, ja, toch, uh, ja, hoe raar het misschien ook klinkt, maar heel veel plezier zondag 10 februari. Ja. Want ik denk inderdaad dat de kinderen uh, het wel verdiend hebben. En ik hoop gewoon uh, volgend jaar dat u met al uw voorbereidingen inderdaad het carnavalsfeest voor volwassenen doorgaan kunt laten vinden. En ik vind het nogmaals een moedige beslissing. Ja, het is daarnaast ook zo dat het natuurlijk, uh, kijk mocht plotseling de hele situatie uh, toch uh, veranderen in positieve gezien. ...dan zijn we misschien nog wel bereid om gewoon het carnaval wat te verlaten. Ja. En dan praat ik dus in de, in de, in de vorm van ja, maart, april. Hebt u de hoop op dat het uh, verandert? Uh, als het aan mij ligt wel. Ja. Liever vandaag als morgen. Nou, ja meneer Eldering, wij kunnen er niet over beslissen Nee vandaag. helaas, daar kunnen we uh, niet over beslissen. Nee. Maar we hebben het vorig jaar ook aan de lijf ondervonden en uh, het is nu uh, een, een golfcrisis wat er is. Vorig jaar waren het de stormen. Ja. Waardoor dit hele carnaval eigenlijk het buitengebeuren in, in driekwart van Europa niet doorging. Precies. Uh, ieder jaar is er wel wat. Ja. Nou dan uh, wens ik u alle goeds alvast. Prima. <laughs> Voor 1992. En uh, nou, we bellen u dan weer op en horen dan graag dat het carnaval gewoon doorgaat. Prima. En de 10e februari sowieso met de kinders. Veel plezier. Ja, dank u. Dag meneer Eldering. Ja, dank u, goedemorgen. Wat kunt u dit weekend en komende week gaan doen? Daar gaan we nu, uh, ons nu eventjes mee bezighouden. Allereerst, de kou werkt in elk geval mee, kunt u meedoen aan de winterwandeling van de wandelvereniging Jan Pastoors. En die heeft een serie van vier wandeltochten op het programma staan, vandaag en morgen. En u kunt kiezen uit de afstanden 5 kilometer, 10 kilometer, 15 en 20 kilometer. De start is in Overveen. Dat is aan het ontmoetingscentrum Het Zeiltje, korte zeilweg 9a in Overveen, naast de Rooms-Katholieke Kerk. Als u wilt starten voor de 20 kilometer, dan dient u tussen 10 en kwart over 11 aanwezig te zijn. Dus u kunt nu nog even snel meedoen, anders morgen. Doet u de wat kortere afstanden, dus de 5, 10 of de 15 kilometer, dan kunt u starten tussen 10 uur en half 1. En aan de start kunt u zich dan ook inschrijven. ...veel wandelplezier gewenst. Iets heel anders is een Surinaamse modeshow... ...in het sociaal-cultureel centrum Zero. Die deed dat vorig jaar al, maakte toen een podium vrij voor etnische artiesten. En dat doen ze ook dit jaar weer. De multiculturele programma's vormen een trefpunt voor Nederlanders en migranten... ...en op zondag 10 februari staan de volgende optredens op het programma. De Surinaamse modeshow, waar ik het net al over had... ...en die Sita Kalasing. Uh, presenteert En Cita, dat is heel toevallig, die is ook aan CFM verbonden. Dus gaat u er dan zeker naartoe. Dat is zondagmiddag en kleur, cultuur en gewoontes van het Surinaamse volk komen dan aan bod. Uh, tevens is er een Turks duo en die speelt uh, die middag, dus morgenmiddag, een aantal klassieke en folkloristische liedjes. Gaat u er naartoe, om twee uur morgen, entree 7,50 Hebt u zin uh, om gewoon gezellig uit te gaan? Dan kunt u vanavond naar de manege vanaf half negen. En in de manege is een uh, grandioze dans, muziek en contactavond. En entertainer en alles en nog wat. Entree is 15 gulden, maar uh, ik zit wel van alles op te noemen. Maar Rob Cohen kan dat beter. Klopt dat Rob? Ja, goedemorgen. Dat <laughs> ja. Is, inderdaad weet ik er iets beter, meer, iets, iets beter van je. Nou, zeg het dan maar. Nou, we hebben dus vanavond, uh, iedere maand hebben wij een... Uh een specialiteit in de, in de Club voor Ongebonden Mensen, zoals we dat noemen hier. Ja. En uh, de ene keer is het een Caribbean Night en uh, nu vanavond is het een Clem Miller-avond met een originele Big Band. Nou, dat uh, is niet mis. Ja, dat is niet mis. 24 mensen zitten op het podium. Dat is met En dat een is band. Uh, voor het iets, iets oudere publiek en voor de, voor de wat jongere mensen hebben we een dishjockey met moderne muziek. Ja. Dus we hebben voor elk wat wils. En wat ik me even afvraag, hè, uh, waarom Ja, nee, ja ik, zat even, ja. <laughs> ik zat even te kijken hoe ik dat nou zou formuleren. Uh, waarom is het alleen voor ongebondene mensen? Nou, dat we daarmee gestart zijn voor een, een club voor ongebonden mensen te maken. En ja, waarom? waarom? Waarom begin je met iets? Waarom begin je met ongebonden mensen? Maar mijn vriend en, mijn vriend ja. en ik mogen niet komen Rob. Als je, niet, als je, als je een, een relatie hebt of getrouwd bent, dan is het niet de bedoeling, nee. Oh jee. Ik zou het, als jullie vanavond even komen kijken, dat zou ik op prijs stellen. Maar het is niet de bedoeling, het is dus duidelijk mensen die geen relatie hebben of, of niet getrouwd zijn. Ongebonden mensen, ja. En maar is dan de bedoeling van zo'n avond dat je toch daar ergens een relatie op doet, of niet? Dat gebeurt veel, maar het is niet de bedoeling. Er de, de, de, de gebeuren veel relaties, er dus ontstaan veel relaties. Maar het is niet de bedoeling, het is gewoon de bedoeling dat... De, de mensen die uh, geen relatie hebben hier, een gezellige avond onder elkaar hebben. En de natuurlijk ontstaande veel relatie. Maar dat is niet de bedoeling van de avonden. Nee. En jij stelt ook een leeftijdsgrens. Vanaf 25 jaar? Vanaf 25 jaar hebben we gesteld. Ook de kleding is belangrijk. Er uh, wordt niet toegestaan dat de mensen in een spijkerbroek of in joggingkleding, het is een jogging in kleding. Het is toch wel een beetje. Probeer een beetje, het een beetje, een beetje leuk, een beetje netjes te houden. Niet dat het met spijkerbroek niet leuk is, maar dat is niet de bedoeling van hier. Nee. Mensen stellen het ook op prijs. Ja. Het begint vanavond vanaf half negen. Ja. Hoe lang duurt het? Nou, we, de, we hebben de levende muziek, dat is tot een uur of twaalf. En dan gaan we gewoon door tot in de late uurtje, tot een uur of drie. Hè. zoals elke zaterdag. Ja, de half... en dan twee is vijftien gulden. André is vijf, Normaal is dat een tientje als er alleen één of twee DJ's staan. En nu is het dus een, ja, het is wat meer kosten met een grote big band. En nu is het vijftien gulden. Nee. En dat verschilt dan wel. Het zit meestal tussen de 10 en de 15 de entree. Maar daar zijn dus bij, als de mensen binnenkomen, zijn daarbij is er gratis inbegrepen de koffie. Als ze weg gaan, krijgen ze weer koffie. En we gaan ieder half uur gaan we met, met hapjes in de ronde. Dus dat is er allemaal bij inbegrepen. Fantastisch. Uh, die mensen nou echt te reserveren op of kun je er gewoon naartoe? Nou, uh, je kan er gewoon naartoe gaan. Maar als je dus een, er zijn mensen die voor zo'n avond van deze muziek houden, erg daarop gesteld zijn. En als daar mensen zijn die met groepjes van een man of acht zijn en die willen een tafeltje vlak bij de muziek hebben, moeten ze wel even bellen. Ik snap het. Ja. Rob, heel veel succes. Ben je zelf trouwens getrouwd of niet? Nee, nee, nee. Okay. Je bent ook nee. nog een ongebonden mens. Ja, ik ben ook een ongebonden, ja. Ongebonden. Dus jij mag komen. Ja, ik ben wel, ja. ja <laughs> ik sta zelf altijd aan de deur en denk, kijk ik of de mensen allemaal ongebonden zijn. Of, als dat te bekijken is natuurlijk. Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Ja. Maar ja, dat is ook een beetje vertrouwen. Hè? Ja, nou inderdaad. Oké. Okay. Heel, uh, ja, heel veel plezier Rob het ja, gewenst. En zeker fijn. met die prachtige Big Band en Glenn Miller muziek. Ja. En als je de volgende keer weer zoiets leuks hebt, bel ons op. En dan kunnen we hopelijk een heel aantal zandvoorden zelf richting opsturen. Oké, okay, doen ja? we. Tot ziens, Rob. Tot ziens. Dan. Graag. Van iets uh, serieuzer aard. Donderdag 7 februari zal de kerkvoogdij van de Nederlandse hervormde Kerk te Zandvoort haar bezoekers van de jaarlijkse gemeenteavond een bijzonder onderwerp aanbieden. En ook met een bijzondere spreker. Het zal namelijk gaan om de heer Vermeulen met het onderwerp Toekomst van Israël in verband met het duizendjarige Rijk. Nou, ze voorzien een hele grote opkomst. De avond wordt gehouden in het Jeugdhuis. Dat is dus donderdag 7 februari en begint om 8 uur s avonds. Tevens voor mensen die de komende week en de, uh, de komende maanden het leuk vinden om gratis een cursus te doen, nou dat kan. Iedereen die lid is van de kruisvereniging Zuid-Kennemerland kan gratis deelnemen aan een cursus ziekenverzorging thuis. De cursus beslaat vier middagen en is bestemd voor ieder die te maken heeft of kan krijgen met zieken in zijn of haar omgeving, thuis of bij familie. De cursus wordt altijd gehouden op donderdagmiddag van 2 tot 4 uur in het gezondheidscentrum Beatrix Plantsoen 1 in Zandvoort. En de data zijn 7, 14, 21 en 28 maart. U kunt zich inschrijven tot 15 februari. En gezien het programma is het wel wenselijk om al die, aan al die bijeenkomsten in maart, dat zijn er dus 4, deel te nemen. En de deelnemers leren de grondbeginselen die nodig zijn om thuis een zieke te verzorgen. En daarbij komen onder andere aan de orde het gebruik van hulpmiddelen bij de verzorging, loophulpmiddelen en tiltechnieken. Kortom, een hoop te leren en ik denk voor iedereen de moeite waard. ZFM staat voor radio vanuit de badplaats Zandvoort. Radio met kwaliteit en bovenal continuïteit. Door de achtergebleven wetgeving zijn wij voor de gelden die deze kwaliteit en continuïteit moeten waarborgen... aangewezen op donaties van u als luisteraar. Help de 107 groeien en geef u nu op als begunstiger van GFM. Postbus 436 2040 AK in Zandvoort. Of bel nu in Zandvoort 30393. Dat is 02507 30393. Dit en speciaal voor Rob Cohen en zijn manege, Socialiteit voor Ongebonden Mensen, dit plaatje. Het is wel niet van Glenn Miller, maar het heeft er wel veel mee te maken met zijn doelstelling. Without a light, my love. And since you've come to me, all the world has come to shine. 'Cause I found a. I found a girl who Naar CFM bellen 02507 30393 om een verzoekplaatje aan te vragen. En dat kan tot 12 uur vanmiddag. Maar u kunt ons ook bellen voor een speciaal verzoekje aan Kordraaier. Hij is namelijk ook nog single. En hij gaat vast wel naar de manege denk ik vanavond om een relatie op te zoeken. Maar ja, door de telefoon kan natuurlijk ook. Dus belt u ook naar Kordraaier 02507 30393.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 Strange when you call my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. Goodman Goodman Brown werd het uh, 10 minuten voor de klok van 11 en we hebben het volgende zoekje alweer binnen. Ja, en dit was trouwens special lady Ray Goodman and Brown. Dat zei ik ook al hoor. Bas van Kessel belde en die wil graag een verzoekje aanvragen voor zijn fijne vriend en zeer gewaardeerde collega Rob van der Velde. En insiders weten we nu al denk ik waarom we dit plaatje van hem voor hem gaan draaien. de Dutch Boys Boer Harms. Kom, op die trekker! Boerharts! Ja dat is hem! Boer ik ben Boerharts en ik kom met rent en ik rol van disco Ik weet het niet geluven maar het is zo Als ik die disco huur dan trill ik op mijn benen Dan zet mijn vrouw of die die weer die rare ween Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven Laat ze die andere prut maar aan de koeien geven Onder het balken kiek ik volg naar de tv Als ik die disco meiden zie dan zwing ik mee Ja de koeien kikken mij dan wel dan aan Maar ik zeg maar zo die dames wenden er wel aan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 In rie. Dan rie ik zo wat dat geen ene dan ziet. Aan boord heb ik zo'n stereo installatie. En zo'n 17 MC voor de locatie. Ik ben boer Harms en ik kom met direct en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan trill ik op mijn benen. Dan zeg mijn vrouw wat Weer die rare been. Zonder de school in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere put maar aan de geiten geven. Ah, inspire Draaier voelt zichzelf ook wel heel plezierig. Maar hij heeft nu aan de telefoon alleen maar mannen gekregen. Dus dames, opgelet. Bel nu even naar Koor 02507 3093. En ook voor mij trouwens, want dit programma wordt nu door een vrouw gepresenteerd. Vrouwen zijn toch al een beetje, ja, ik zal hem niet zeggen ondergewaardeerd. Maar in elk geval in aantal een stuk minder dan de rest van de medewerkers van ZFM. Dus dames, pak de telefoon 02507 30393 en vraag een verzoekplaats. Aan, of kom even in de uitzending.